Van Roel van Diem is een tentoonstelling geopend in het gemeentehuis. We gaan met hem praten over zijn fotografie en uh, tevens uh, lijstenmakerij. En we gaan met uh, Piet Verheijen praten over uh, D66 terug in de Goorlandse Gemeenteraad. Zoals soort doorstart, Piet? Zoals doorstart? Ja, klopt, Bernhard. <laughs> nou, doorstart heeft heel even stilgelegen. Ja, dat wel. Hoe lang? Hoe lang heeft het op zijn. Um, ja, zeker vier jaar. En, zo lang toch wel? Ja, ja. Oh, ik sta toch van te kijken jij? Ik heb ik er ik ook destijds nog ooit in, in, in de club gezeten Weet ik, ik ben heel, heel actief hoor maar uh, Ik ben jouw naam ben tegen ja. En Bernhard voel jij ook voor een doorstart dan? Nee, nee, ik, ik, nee ik vind het prima wat mensen doen Maar ik, uh, nee Politiek is voor mij toch uh, wat minder geschikt Vrees ik ja. Ik ben toch ook gewend om, om van mijn hart gemoord geld te maken en dingen te zeggen Zo waar ras recht voor zijn raap En dan vind ik het ook wel eens leuk om nog eens af en toe zo een keer te zo. Maar ja, de politiek moet je de kun je dat beter niet doen, denk ik dan. Hè? Dus ik, nee, dat moet ik niet meer doen. Dus ik, denk, ik, denk nee, dat ja. ik, ik denk dat ik mezelf beter tegen mezelf in bescherming kan nemen... dan dat ik daar zou gaan zitten. En, nee, dat moet, moet ik niet doen. Zeg, we gaan eerst ons rondje wat was ja. er in het nieuws doen. Hè? Uiteraard, ja. En daarna gaan we met, met Piet verder, met Piet Verheijen, D66. Want de fotograaf fotografeert. Die is ook nog even druk bezig hier. Dat kunnen onze luisteraars niet zien, maar misschien wel horen... Als ze een uh, klik of een dubbele klik gehoord hebben. Ja, oké. Okay. Bernard, wat was er in het nieuws? Wat was er in het nieuws? Even kijken. Ik heb twee artikelen uh, gekopieerd uit het, uh, het, uh, het Brabants Arbeid van, van uh, 18 uh, februari. Eentje: Toeristenbelasting is te vroeg vergoorlen. Dus kijk even gelijk naar onze politicus, <laughs> daar krijg je straks mee te maken. Het toerisme in Goorlen staat nog in de kinderschoenen en daarom is het nog veel te vroeg om een euro per nacht toeristenbelasting te vragen. En dat was een opmerking van Caroline Schelkes van uh, Camping Brehees. Die vindt het geen slecht plan, maar ze zegt uh, nog even wachten. Is Goorlen al helemaal klaar voor de toeristen? Schrikken we ze nu niet af? Ik denk dat ze daar een beetje gelijk in, van. We zijn toch bezig om Goorden wat beter op de kaart te zetten, op de toeristische kaart. En ik zou zeggen, nou, ik zorg eerst dat inderdaad, uh, we kunnen zeggen er komen duizenden en duizenden toeristen naar Goren en ga dan heffen. Ik krijg zo'n beetje de indruk dat Goorland, de, de, de, de, de, de overheid, onze lokale overheid, denkt van hé, hey, melkkoe, we gaan vast heffen. Ik vind het niet goed. En even kijken, um, Jan de Hooy van de Judo Academie die is er pertinent tegen. De anderen zijn geen tegenstander, maar de wethouder was gevoelig voor de pleidooien. Het voorstel wordt ingetrokken, opnieuw bekeken en over enkele maanden in een herziene versie wederom besproken. Dus het zal er wel komen, en terecht vind ik, maar even wachten. Nou, en het andere was het uh, uitgebreide artikel over uh, het gedonder bij de Platinum Stable, punt eronder. Ofwel het bezoek van uh, de commissaris van de Koning aan twee bedrijven. Het uh, hippie, hippische opleidingscentrum Platinum Stable in Riel. En hier in Goorlen uh, de vervoerd meubelen. En um, nou, dan zegt uh, onze burgemeester dat Wim van der Donk de juiste gemeente heeft uh, uitgekozen. En twee juist twee, twee keurige bedrijven. En er is niks meer aan de hand. Want ja, Platinum Stable is toch hè, met, met, met wat uh, toeters en bellen daar neergezet. En uh, kon het allemaal wel. Nou, dan zegt hij, de commissaris roemde het enthousiasme dat hij aantrof bij de beide bedrijven. Ik zie heel veel trots bij deze ondernemers. En hij zegt dan vervolgens, soms is het zo dat regulering, regulering, dromen in de weg staat. Het is nu echter allemaal een orde, punt eronder. Nou, dat is nog eens een makkelijke commissaris. Hè? Die zegt van, oké okay, jongens, we schuiven het weg, het is vergeten en vergeven en over tot de orde van de dag. Er klopten er wel meer dingen niet en dan maakt hij ook nog een opmerking. We moeten ook kijken, zegt Van der Donk, naar kansen en de mogelijkheden die we mee te creëren voor de arbeidsmarkt in Brabant. Nou ja, plaats me stebel dat, dat draait momenteel en letterlijk een figuurlijk punt eronder. Maar ik begrijp dus dat, dat al de ambtelijke procedures nou goed doorlopen zijn en dat het allemaal in orde ja, is. Ja, volgens ja. onze burgemeester is er momenteel geen vuiltje man, lucht. Alle vergunningen zijn nu rond. Nou. Dus ik kan van het donker en laat zeggen: punt rond. Ja. Dat was mijn nieuws. Eens dus kijken. Jullie doen ook mee met ons rondje. Heb jij iets uh, buiten het onderwerp? Van, uh, buiten, buiten, het onderwerp. Ja, buiten het onderwerp. Ja, zeer zeker. Afgelopen zaterdag was ik, bij, uh, was ik in, het, uh, in het Jan van Besouwenhuis. Um, gaat die zo goed? Ja. Was ik in het Jan van Besouwenhuis en um, ik stond op een, op een beurs die georganiseerd was door uh, Mark Hendricks. Dat was een CD, beurs voor ouderen, -beurs. de seniorenbeurs. beurs. Het was beurs, ja. hartstikke druk. De hele dag door. Ik ben er ook geweest. Ja. Ja. Was een Zeker ergens tussen de vijf, 600 bezoekers hebben we daar wel gehad ja, op die dag. Dat is heel ja. wat. Ik stond ja. van te kijken, ja. Ja. zo druk. Ja, ja inderdaad. Het was de eerste keer dat hij dat uh, deed. Uh, samen met Ariel heet zij volgens mij. En um, ja, dat is gewoon een schitterend succes geworden. Maar als je nou goed ik, kijkt. Ik, hè? ik heb er opmerkingen opmerking over. Ik ja. vond het te dicht op elkaar. Ze hadden de kraam met meer zo zeg maar, naar achter kunnen schuiven. Het stond allemaal recht zeg maar, van, van de bar, ja. zo richting de bibliotheek. Ja. En je moest af en toe wringen om bij die kraam te komen. Dat vond ik kijk zonde. Ja. Maar het, het, uh, in wat voor hoedanigheid was, was je daar was je als belangstellende? Uh, of had je daar een kraam? Wij hadden daar een kraam. Wie is wij? Uh, voorzitter van de WMO-werkgroep. Voorzitter ik. wmo De WMO-werkgroep Werkgroep. Uh, die hier uh, actief is geworden om vanaf aan de initiatieven op te starten. Uh, burgerinitiatief eigenlijk, zeg maar, om um, mensen die in een isolement uh, dreigen te raken, om die toch zoveel mogelijk te, betre te betrekken bij wat Goorlen ook maatschappelijk te bieden heeft. Ja. En een um, nou, aantal, aantal onderwerpen die, wij, uh, die we opgestart zijn, is bijvoorbeeld Repair Café, onder, onder de aanvoering destijds van Mieke Mes. Uh, Popperie in de deel, um, dat is een, uh, een uh, ja, eetcafé-achtig gebeuren voor mensen die, uh, die alleenstaand zijn. En um, binnenkort, oh ja, Salon, uh, uh, Bes en Blos, ik, ik, ik breek altijd mijn tong over die naam. <laughs> ja. Salon, Bes en Blos? Bes en Blos. Ja, ja, precies. Um, dat is het Bes en Blos? Bes en Blos. Bes en Blos. Bes en Blos. Ja, ja, volgens oh, mij wel. Nou ja, nou ja, ja. Bes en Blos. Oké. Okay. Waar um, um, ja, mensen die, uh, die, die um, uh, eigenlijk wat hulp behoeven, uh, ook eens een dagje ertussen uit kunnen, en, um, of een half dagje ertussen uit kunnen, en onder het genot van een uh, van lunch en een kopje koffie, hun haren gedaan worden, een beetje opgetut worden, gemasseerd worden, dat soort dingen, het Programma pak allemaal een uurtje vier, moet wel een eigen bijdrage betalen, dat wel. Vanuit die invalshoek stond jij daar op die senioren? Ja, ja, ja, met mijn andere collega op Zuursleden. Ja. Ja. Uh, ja, het is niet ons onderwerp, maar misschien mogen we toch eventjes uh, daarover praten. Uh, lukt dat dan? Men heeft het altijd over synergie. Dat als allerlei mensen zo bij elkaar zijn, op één thema, dat, dat je elkaar kunt inspireren. En, en dat, dat je op andere gedachten komt of, of nieuwe initiatieven kunt nemen. Zie je zo iets gebeuren dan op zo'n zaterdag? Um, dat moet ik eerlijk zeggen, um, nee, dat, dat, dat, dat heb ik niet gezien. Mm -hmm. nee. nee. Ik dacht dat je bedoelt binnen de werkgroep, dat nee, nee, dat Nee, wel? nee, ja. tussen de werken tussen de, tussen, tussen verschillende, de verschillende deelnemers. Verschillende, verschillende deelnemers. Nou ja, sommigen sommige die, die, die, die echte uh, zorg bieden, bijvoorbeeld, die leggen wel weer connectie met andere zorg, uh, zorgaanbieders. Dat heb ik wel gezien. Um, uh, Ja-zorg, bijvoorbeeld, dat is, uh, dat is iemand die uh, uh, Bart Tiriks. Dat is een gezondheids, uh, gezondheidsjurist. Die, uh, die heeft in, in, in, uh, in dit verband, ik heb hem nog gezien, contact gelegd met een zorgorganisatie waar hij eventueel ook als klachtenfunctionaris ingezet zou kunnen worden. Oh. Ja. Ja. Dus, maar, dat maar dat is maar één voorbeeld, joh. Ja, voor ja. de rest weet ik het niet, maar ja, je ziet dat zal vast wel niet gebeuren, alles. He. Je ziet ook niet alles. Ah, Jij bent heel uitdrukkelijk met je eigen vrouw ja. bezig, hè? Bij, ja, ja. Ja. Uh, uh, ik ben ik er ben van kraam naar kraam gelopen. Dus, dus dat stond inderdaad WMO, mantelzorg. Uh, maar er stonden ook... Uh, ik dacht eigenlijk had ook de, de, de, de stichting Hobby shows moeten staan. Hè? Want er stonden, er stonden veel kramen die betrekking hadden op de dood. En het leven daarna. Uh, je moet gaan verhuizen. Een huis moet worden leeggeruimd. Wie uh, uh, ga je daarvoor benaderen? Uh, wetverdingen moeten naar weg. hebben je daar verstand van? Wij wel. Hm. Dus uh, ook gelijk zo'n folder van iemand die daar 195 euro overrekenen, zo van ik kom met u eens praten van uh, u gaat verhuizen, wat gaan we opruimen? Nee, nou, ja, op zich vind ik het een goed initiatief, maar uh, het er stond ook wel veel in, in het teken van uh, de ouder wordende mens en de dan naderende dood. Dat vond ik. Dus ik heb uh, er aan even praten, rond... ondernemers. Ik heb even rondgelopen en toen ben ik maar weer gegaan. Ik denk, ik was nog niet nog niet voor plan om oh. ertussen uit te nee. knijpen, ja. maar hier knip ik er al af. tussen, nou, nee, want ik heb maar nou genoeg gehoord over de dood, etc. Ja. Ik ga lekker fietsen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik kreeg er toen even genoeg van, weet je niet zo maar maar, maar het verleden wel aan de behoefte. Want het was een hartstikke druk, werd gezegd zes jaar honderden, honderden ja, ja. mensen ja. verdrongen elkaar. Dus er is toch wel behoefte aan. Oh, dat was een groot succes. Dus. Ja, en wat, betreft, wat betreft die krampjes waar elkaar stonden, Mark die, had, die heeft ongeveer twee keer zoveel als dat het nu stonden, had je nog op de wachtlijst staan. Olé. Er was heel erg veel belangstelling voor om daar ja. een steentje te hebben. Ja. Ja. Dus uh, volgende keer ja. ja, ja, nou, de ja, ja. cool, kapel erbij, hè? Ja, dat vind ik wel. Het kapel erbij, hè. Dan heb je een hele aardige loophoed. Roel yeah. van Diem. Ja. Heb jij een nieuwtje buiten jou, buiten het onderwerp wat, wat, wat jou bezighoudt? Uh... Nog nieuws. Nog nieuws. Schokkend nieuws. Schokkend nieuws. Nee, ik heb geen schokkend nieuws. Uh, de meesten weten het allemaal wel. Uh, ik ben uh, nu een week of zes vader van uh, onze zoon Sepp. De dus van, is van? Onze zoon Sepp. Allee, Sebastiaan. Oh. Ja. De eerste? Dat is de eerste inderdaad. Uh, nee, heb ik niet echt nieuws, maar ik vond dat dit wel gezegd mocht worden. Ja, ja, nou. ja en, zeker wel. En moeder en kind maken het goed? Perfect. Oh ja, dat, is ja. Dus, dat moet je ook vragen, Bernard. Heel goed. Ja, ja. En pa ook zo te zien. Ja, ja, In plaats ja, en de ralstand. Ja. Ja. Eens kijken, ik heb een uh, nieuwtje uit de eigen kring eigenlijk van de lokale omroep. Heb jij ook wel uh, opgemerkt dat, dat de lokale omroep weer leden gaat werven. En ook... Uh, ...de bestaande leden een, een uh, aanmaning gaat, gaat geven om eindelijk maar weer eens een keer te gaan betalen. Nieuwe leden krijgen een dvd van ja, onze wijken, pa. Nee, ik, onze ik, ik, pa. Betaal, ik betaal altijd keurige ja, contributie. Keurige contributie, echt waar. Zolang ik betaal ik keurig mijn contributie. Ja, ja. En uh, inderdaad, degenen die nieuw lid worden krijgen dan een, uh, een dubbel cd van onze pa. Oftewel Kees Robben. Ik dacht aanvankelijk van, oeh, is het, is, het, is het toch niet al een, een, een wat oud verhaal? Maar het was een gesproken column van onze padenstijds voor de, voor de logradio. En ik heb ze beluisterd en daar ook een selectie uit gemaakt. En het zijn eigenlijk erg leuke verhalen om te beluisteren. Wat voor Muziek erbij? Dat is voor de radio. Oh. Muziek erbij. Ja, dus het is, het is een, inderdaad een cd. Ik heb er een, een inleidend stukje bij geschreven. er zit een mooie foto bij. En de mensen die lid waren van de log krijgen dus... Oude verhalen van Kees Robben en dan praat je over verhalen uit de jaren 2, 3, 74. Ja. Maar uh, ik zeg zo nog uh, thuis, van onze pa kon toch heel aardig schrijven. Ja, hè? Hij, had ook, hij, hij had ook een leuke voordracht, hij deed het op een ja. hele leuke manier. Dus mensen die iets willen hebben uit, uh, hoe lang is geleden, hè? meer dan 40 jaar, uh, nou ja, die krijgen dit dan toch cadeau. Ja. Leuk om tot, toch nog eens terug te luisteren. Op de tv nou. heb, zo over andere tijden, in feite geldt dat hier ook. Hè? En dan zullen de andere. nieuwe leden toestromen. Laten we het hopen. Ja. Nou, we gaan naar onze onderwerpen. We zouden eerst beginnen met, met Piet. Uh, Piet Verheijen, in het ja. nieuws gekomen omdat je uh, te kennen hebt gegeven dat D66 weer terug wil in de Goordense gemeenteraad. Ja, klopt. Uh, vertel eens iets over jezelf, over je achtergrond, over jouw geschiedenis, over jouw weergang in D66. En we hebben maar een uur? Uh, nou, nee, we hebben... Uh, Drie kwartier zelfs Twintig maar. minuten. Ja, dat dacht ik Twintig al. minuten. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik, ik ken, ik ken de Piet wel. Ik heb nog met ja, de Piet ja. gesport. De Piet komt binnen en ik zeg... Ben jij Piet Verheijen? Dat is schandalig, zeg. Dat ik jou niet... Ja, in de de onze de luisteraars kennen Piet misschien. Ja, niet ja, allemaal. Ja, ja, ja. Nee, precies. Ja, dus? Um, mijn uh, beroepsachtergrond is uh, Human Resources Manager. Um, so, nou, werk ik op dit moment nog één dag in de week. In ah. die functie... En de, de andere functie is... Um, Klachtenfunctionaar naar vertrouwenspersoon voor een zorgorganisatie. Ik werk twee dagen in de week, die andere twee dagen, de laatste twee dagen van de week, pas ik op mijn kleindochtertje. En één dag in de week kan ik besteden aan vrijwilligerswerk. En de avonden kan ik ook besteden aan vrijwilligerswerk. Zoals bijvoorbeeld, ja, in dialoog, waar wij elkaar ontmoet hebben. Tijdens de dialoog over de vluchtelingen, ja precies. Maar dat doe ik ook voor Tilburg. En um, ik um, werk, zoals juist uh, ook nog uh, gezegd, als uh, voorzitter van de WMO werkgroep. Mm -hmm. um, ja, dat houdt me een beetje van de straat op dit moment. Ja, dat is altijd heel goed, hè? Ja. ja. Kun je ook geen kattenkwaad uithalen? Nee, niet echt. Mm -hmm. Ja, um, Ja, wat me aantrekt in D66, ik, ik, ik stem al sinds jaren, zolang als ik, uh, als ik mag stemmen, stem ik al D66. De club bestaat dit jaar 50 jaar en ik mag nog geen 50 jaar stemmen, dus... Ik kan dat al zo lang doen. En, dat betekent um, dus dat jij het dus, uh, continu volledig eens bent met de standpunten van D66. Nee, ik stemde destijds... Dat hoeft toch niet. Het is een discussieprogramma, dus ik mag <lacht> je mag het toch vragen. Je mag het toch vragen. Ja, ja, een vraag. Uh, uh, destijds stemde ik ook op deze, maar ik stemde op Hans van Mierlo. Ja, en nou, toen Hans van Mierlo in vertrekken toen, nog even op, op, op opvolgers. En bij mij is het geleidelijk aan een beetje weggezakt. ja, ja. ja. En dan stem ik ze een beetje zo van, nou, we doen die partijen, dit, dit, dit, nou, dus die niet, die wel, die, zo stem ik. Elk jaar wat anders, of elk elk is het, aantal jaren wat anders. Met zwevende... een zwevende echt een zwevende. Echt een zwevende kies. Kies. Ja, ja. Ik ben een hele opportunistische stemmer. Uh -huh. Ik kijk wel... even wat hebben ze te bieden. Er zijn er meer van, hè? En dan uh, wat, wat wel... we in ieder geval wel beschierd doet, is dat je in ieder geval van... nog gaat stemmen. Ja, ja. Steeds nou, het. Uh, ja, nee, ik vind dat dat moet. Dat moet toch zeg, gebeuren. Piet, heb jij uh, Marie-Louise Pijkers nog gekend? In de gauwe oertijd ja. van nee. D66. Nee? Nee, nee. nee, heb je niet gekend. Het Uitscholen? Ja. ja, klassiek ja. is het verhaal over ja. de tranen van Marie-Louise Pijkers... ...die voor D66 probeerde in de gemeenteraad te komen. Ze had twee stemmen tekort, ja. of drie. En ze kwamen niet in. Ah, ja. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Ja, dat is inderdaad jammer. Nee, maar dat, nee, dat nee, weet, dat weet ik niet. die tijd, uh, toen dan was je, je er nog... Ook... Was de vrouw van Hans Spijker? De, de, dus de muziek muziekdocent Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Ik, ben, ik ben nooit heel erg politiek geïnvolveerd geweest. In D66, maar ik stemde altijd D66. Uh, zowel landelijk als Europees uh, toen, ja? uh, toen, toen dat kwam. Provinciaal, ja, ja zonder meer. Als dat, uh, als dat mogelijk was... En ja, um, nou, wie schetst onze verbazing, toen ik in 2014 naar de stembus wilde gaan en dan kon ik op D66 stemmen. We hadden geen fractie, we kregen geen fractie voor elkaar. Dus uh, dat heeft me eigenlijk een beetje boos gemaakt en ik heb toen uh, met um, ja, vrienden in Tilburg gesproken van D66. En uh, die zeiden van ja, ja, ja Goorl Go Go Go Go Go is een witte vlek hoor in die zin, &E. Dus, um, maar kun jij daar niet eens wat dan aan gaan doen? Ik zei, nou ja, ik zeg als, het, als, als het dat is, dan wil ik dat wel. Waar begin ik? Mm -hmm. nou, neem maar eens contact op met, uh, met de secretaris. En ik heb Jules van Dam gebeld. Die, die ken je ook, neem ik aan. Ja. En Jules is er ook eentje van de oude... Ja, ja, ja. Ja, ja, precies. Je schreef nou, toen al stukjes voor, voor, voor, ja. voor en over D66. Ja. En Jules was, was, was heel erg blij met mijn telefoontje. We wilden niet een keer langskomen, dan, dan uh, kunnen we het er eens over hebben. Dan kan ik je vertellen, wat laten zien... En dat hebben we toen gedaan. We hebben heerlijk koffie met elkaar gedronken bij, uh, bij Jules thuis. En um, ik, had toen, uh, ik had toen best wel zoiets gezegd van, nou ja, maar hier, hier ga ik mee aan de slag. Eigenlijk was Jules, en Frans Willemsen, maar Frans Willemsen was destijds, die was alleen maar penningmeester, mm -hmm. maar die was geen lid van D66. Maar Jules, eigenlijk het enige lid van D66 en secretaris. En die heeft ja, echt jaren aan de stuk, heeft ze dus de postbus opengehouden, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, die was best wel weer bij ze dat er iemand was die opstond om de kar aan te, ja, te trekken. En zeg zeg, maar. je ja. kon uh, niet op, uh, op D66 stemmen toen, nee. toen je. Maar ik neem aan dat je ook dan vindt dat het typische D66-geluid ontbreekt in de Goolische politiek. Uh, het typische D66-geluid in de, in de Goolische politiek. Nee, dat weet ik niet, Ben. Weet je niet? Nee, dat weet ik niet. Nee. Mm. Er zitten nog, we hebben nog diverse raadsleden, of mensen die, die, die nu in de gemeenteraad zitten, die ooit een keer van D66 gekomen zijn. Dus er zit nog wel wat D66 bloed is in. Hetzelfde zelfs een wethouder die momenteel... Ja. Euh, Harry, Harry ja. van de Ven, ja, Harry die is nog steeds lid van D66, alleen hij werkt voor de Lijst en ja. daar ja. Nou, zo Maar staat hij hier ook achter, achter, zeg maar, die, die, de... De nieuwe opstart van, van, van, van D66. Ja, ja? Ja, ja, ja. Gaat hij dan ook meedoen? Gaat hij ook actief meedoen? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Daar, hebben wij, daar hebben wij het sowieso nog niet over gehad. En um, ja, zoals ik Harry ken, integer als die is, zal hij, uh, zal hij, als dat al zijn bedoeling is, uh, zal hij eerst een periode voor de laatste afwerken. Maar ik denk het niet... Die, uh, ik zou het een beetje vreemd vinden. Ik bedoel, je bent nu ja. van de lijst Rio Goorlen met, met de wethouder voor. <coughs> dan komt de andere partij langs van Huppenkeer. Nou ja, de... bijna, ja, het kan uh, natuurlijk. Ik weet het ja. niet. Dat is een plaatselijke partij. Misschien ja. is uh, lijst Rio Goorlen wel D66. Wie, wie weet. Of niet? Nou, dat was mijn vraag voor Piet. Zo, wat kan nou D66 voor Goorlen betekenen? En dan ik stel die vraag omdat uh, ik denk, nou ja, het gaat er goed met ons dorp. Met de huidige politieke partij, er uh, is dus niks mis mee. Het draait allemaal lekker. We hebben vaak geld over. Waarom weer een partij erbij? Heb ik hier opgeschreven met als slogan. En nu vooruit. Want dat is dan de, de, de, de, de, de korte slogan van Dizzen. En nu ja, ja, vooruit. En ik, ja. Waarmee moeten we vooruit ingorlen? En waarom wil dan D66 in Kazu Piet Verheijen die kaar gaan trekken? En waar ga je dan aan sleuren? Waar ik aan ga sleuren? Dat kan ik je op dit moment echt nog niet vertellen. Nee. We hebben een werkgroep van, uh, van tien mensen op dit moment, vorige week uh, aangevuld tot, uh, tot tien. Uh -huh. En uh, we zijn op dit moment uh, zijn we dus bezig met onszelf te oriënteren van wat, wat gaan wij nou doen in, uh, in de komende tijd. Nou, dit jaar willen wij in ieder geval politiek willen we een idee hebben van, van wat kunnen wij toevoegen echt aan, uh, aan de gemeente Goorland. En ja, is het niks, dan is het niks. Um, maar wij hebben het idee eens van nou, dat kan best wel veel, want op het gebied van gezondheidszorg en op het gebied van. Uh, ondernemende werkgelegenheid en op het gebied van wonen. Daar hebben we best wel, best wel ideeën. Maar, Alleen... maar die zo sterk afwijken van andere partijen nee, dat dus... jullie vinden van we moeten toch een D66 afdeling oprichten? Nee, dat kan niet. Regionaal even... stellen ze niet veel meer voor. Hè? D66? Ja, regionaal. Hoe doe je dat? Nou, ze Tilburg had een eigen afdeling opgegeven. Ze gaan fuseren. Nee. Met Gorde, Tilburg, ja, ja. Riel, Hilwarenbeek. Uh... Dat was op ons verzoek. Dat was ons verzoek. Ja, ja. Ja, ja ik, ik, ik was niet helemaal klaar met, met, met het vertellen ja, over van, ja, het en hoe, hoe best, het begonnen was. Spreek maar eens uit, ja. Ja. Uh, met Jules van hebben we gesproken. En Jules, die zijn van Kopiet, uh, van uh, um, de regio, het regiobestuur, dus, dus de provincie Brabant. Die heeft, uh, die heeft aangegeven dat ze iets aan het Witte Vlekkenplan willen doen. En uh, hoogstwaarschijnlijk uh, komen, er, uh, um, komen er momenten dat je kunt fuseren met andere gemeenten. En uh, we hebben toen contact opgenomen met, uh, met, met, met de gemeente Tilburg van uh, Van Goorn. Jullie zijn de sterke broer bij uh, D66 uh, in Hilverenbeek en, Hil en uh, Goorlijk. Maar dat was één afdeling. Dat is Emiel de Lange, hè? voorzitter van Tilburg? De, was, dat was Emiel de Lange, de ja. die, de Lange. Is, uh, die is er één jaar in gestopt. Ja, en ik zag ook een, een Bas Werker langskomen. Bas Werker is de voorzitter van de regio. En ja? Michel Meijers uit Riel? Michel Meyer of ja. Mike Meyers, maar ja, ja, dat is onze onze uh, secretaris, politiek secretaris voor dus, de coalitie heel ver naar beneden. Dit is Ja, ja, ja. Je zit ook in de werkgroep, hè? Ja. ja. Ja. Maar maak je overal want we ontbreken jou, we ontbreken jou weer. Ja, zeker. Um, was het nou gebleven? Nou, je was met, ja. met dat overleg met Jules van Dam bezig. Je zat met haar te praten over het herstarten. Ja, precies. Dus er was een, er was een mogelijkheid om te uh, om fuseren. Want een van de grootste makkers, waarom dat het de vorige keer mis is gegaan, was niet omdat er geen mensen waren die op de lijst zouden staan, op de kieslijst. Maar er was geen bestuur. Mm -hmm. nou, en, en, en, en zowel uh, uh, op de kieslijst staan als bestuur. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Dat is not done. Moet je mm -hmm. niet doen. Dus het was, uh, het, was, uh, het was veel te klein geworden om... Uh, nog, uh, ...nog goede structuur in, uh, in, in deze afdeling uh, te, kunnen, te, te kunnen blijven houden. En um, dat hebben we nu gevonden inderdaad in de samenwerking met, uh, met Tilburg. Wij zijn op bestuurlijk niveau, zijn wij gefuseerd. Alleen natuurlijk heeft elke gemeente die heeft zijn eigen politieke programma straks. Ja. En Tilburg zal het op, uh, op Tilburg gaan ontwikkelen ja, en wij op Koorlen. gewoon, natuurlijk. Nou, nou hebben wij in Tilburg hebben we natuurlijk heel erg veel mensen zitten... ...die, uh, die, die uh, redelijk wat ervaring hebben in... Uh, Politiek in uh, partijprogramma's, in fractieprogramma's en, en dat, soort, uh, dat soort zaken. En die, uh, ja, dat zijn nu, nu onze collega's, zeg maar binnen de partij. En die helpen ons straks mee met dingen, ja, eens formuleren en kijken ze van uh, van goh, waar kun je wat mee? En ja, dus uh, wij worden voldoende geadviseerd. Wij moeten op dit moment, en moeten we nu echt gaan kijken, van goh, hebben wij ook wel voldoende mensen die nu straks een fractielidmaatschap ja. uh, zouden zou ambiëren. Mm -hmm. Want de, het is niet onwaarschijnlijk dat, dat, uh, dat het kan gaan lukken als D66 het blijft doen zoals nu. En dan landelijke verhoudingen die weerspiegelen zich toch ook heel vaak in de plaatselijke verhoudingen. Dan, dan zou je een, twee zetels kunnen krijgen. Ja, we hebben goede we hebben, we hebben hoop. Als we... Um, als we nou kijken wat we gescoord hebben bij uh, de provinciale verkiezingen dat is mm -hmm. de laatste ja. verkiezing die we gehad hebben ja. en we zouden dat omzetten naar uh, uh, een verkiezingen in Gorle. dan zouden we met vier uh, zetels in de ja. ja, zoveel. maar Zo. trek er gerust even wat af van we hebben concurrentie van de, de, van de lokale partijen ja. dus um, dat is altijd wat minder, maar ja, twee, twee drie zetels zou moeten, moeten lukken zeg maar, mm -hmm. ja maar ja. vind, je, vind je gewoon dat inderdaad D66 als, als partij uh, erbij hoort in de lokale politiek? Want uh, nou, het is, we, we, is vier jaar lang niet geweest. Ja, nee, wat was dat nou echt de reden om jou over die streep te trekken en zeggen... Nou, ik ga ervoor en ik wil nog eens uh, raadslid worden ook. En als het enigszins zijn maar drie, vier zetels. We, we, wat trekt jou over de streep om daar zo actief en op jouw manier fanatiek in te zijn? Ja, er zijn heel veel vragen bij elkaar... Uh. Uh, wat, mij, wat, wat mij over de streep heen trekt, dat is um, um, sowieso hebben wij um, uh, met de laatste verkiezingen hadden we 1900 mensen in onze regio die op deze sessie gestemd hebben. 1900? 1900. En heel uh, veel van Beek en uh, Goorhe. Uh -huh. Er zijn toch 1900 mensen waarvan je, die, die, die ook wel verwachten dat, dat dan deze sessie politiek iets voor gaat stellen. Dus deze mensen die, die wil ik uh, ja, daar, daar graag mee bedienen. Ik heb, uh, ik heb het initiatief genomen om uh, deze sessie weer op de kaart te zetten. Um, de werkgroep die we geformuleerd hebben, um, ja, zijn, zijn ook mensen die hebben die hetzelfde hebben, die hebben elan als, uh, als ik. En, die um, willen ervoor gaan, dus. Hè? Die wilden ervoor gaan, ah. ja, inderdaad. En um, ik heb destijds gezegd, van nou ja, goed, ik ga hier een slinger aan geven. En dan is het voor mij is het dan ook een logisch gevolg van, en als het dan zover is, en er hebben zoveel mensen die hebben daaraan meegewerkt en gedaan. Dan moet er ook wel iemand zijn die straks in de raad gaat, uh, gaat zitten. Mm -hmm. En er moet wel iemand zijn die wat toe te voegen heeft. En um, ja, daar, zal ik, daar zal ik ook op beoordeeld worden straks. Mm. Want wij zetten niet zomaar iemand uh, op, uh, op de lijst. Tenminste, ja. D66 doet dat niet. Niet zomaar iemand die graag wil, maar verder uh, eigenlijk weinig in, in te brengen. Ja, precies. Hebben jullie ook gebogen over het profiel Nieuwe burgemeester? Dat nee, heb ik gedaan, heb je, persoonlijk gedaan, niet Als je moet, moet kiezen tussen, tussen een burgervader, moeder. of tussen iemand die, die de boel wat, wat weet op te porren. wat zou je kiezen? Dan zou ik kiezen voor iemand die de zaak wat weet op te porren. Die wat weet op te porren. Ja, ja. geen, ja. geen bezadigd. Nee, nee, nee. Uh, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Mm -hmm. nee, zeker niet. Um, um, ja, er worden wel heel veel oudere mensen in gehoord. Maar er wordt ook nog, nog behoorlijk wat, wat, wat jong volk. Er mag best wel wat, wat swing verder, verder inkomen. Maar moet, moet er dan hier gepocht worden, Ben? Hoe kijk jij dat tegenaan? Ik, ik vind dat het in geworden niet slecht gaat. Ja, het gaat goed. Ik vind dat wij een goede burger ja, ja. hebben. Ja, ja. Onze begroting is redelijk op orde. Het is in Heb jij rustig? die uh, enquête ingevuld? Dan ja. kun je toch ook zien uh, ja. daar op dat uh, ja. Ja. verschillende van die vragen. Ja. Ja. Eentje ja. van die daar een keuzemogelijkheid in gaf. Ja. Ja. Ik ben benieuwd wat we terugvinden straks, want uh, Van Donk is, is die, die uh, spullen komen halen, dacht ik. Hè. Die, ja. uh, nou, dan kunnen mensen gaan solliciteren. Ik ben wel razend benieuwd. Heb je het profiel al gelezen, berger. Ja. ja. ja. Wat ik, vond je pas, ik pas er niet in. Nee. Ik zet even op een D66er. <laughs> nee, nee, nee. Piet, je hebt niet gesolliciteerd. Nee Nee, dat zal ik ook niet doen. Mogen, mogen die het eigenlijk vertellen? Als ze, mogen we? Wo, nou ja, we hoorden toch dat. Uh, we hoorden Sjaak Sperber zeggen. in een vorige uitzending van Godse Kringen. dat als je in de commissie gezeten hebt. je dertig jaar lang moet zwijgen. over uh, wat daar uh, besproken is. Is dat zo? Ja. Ja, dat is dertig jaar, jaar lang moet je het onder de pet houden, mag je mag je niet uh, op straffen van en alles, nou goed, dat, dat wordt uh, ingepeperd. Dat is toch gebruikelijk ah, in dit land dat er regelmatig gelekt. Ja, ja dat wordt wel gelekt, maar, maar dat, is, dat is strafbaar en ja. dat, uh, dat wordt helemaal je niet op prijs gesteld. Maar nou zat ik me af te vragen, stel dat je, dat je gesolliciteerd hebt en je gaat dat zelf vertellen. Maar ja, je hebt niet gesolliciteerd. Dus het nee, is, helemaal, nee, is helemaal. Nee, daar voel ik mezelf helemaal niet competent nee, voor. Om nee. uh, burgemeester te zijn. Nee. Die ambitie heb ik ook niet. Zie je, um, hoe vind je eigenlijk de stijl van, van, van vergaderen? We kennen elkaar een beetje van de dialoogtafel. En dat is natuurlijk wel wat anders. Hè? Wat dynamischer, hè? Zou je, zou je dat uh, principe zo kunnen ja. toepassen in een gemeenteraad? Ja. Ja, vertel eens. Ja, heel graag. Meer met elkaar in dialoog gaan over. Uh, bepaalde onderwerpen. Ik vind het heel erg interessant, wat dan ook en van welke partij dan ook iemand is, wat die te vertellen heeft of wat zijn mening is over bepaalde dingen. En dan kan ik mijn eigen mening mee voeden, of ik kan mijn eigen mening he, kan ik er nog scherper of, op uh, afzetten. Maar de verbinding die je daar juist mee, mee kunt krijgen, dat is denk ik best wel, uh, best wel waardevol binnen, binnen de politiek ook. Diezelfde verbinding he, die, die, willen wij, die willen wij ook zoeken met, uh, met, met ons dorpslood, Um, wij uh, wij we hebben al een actie gehad op uh, 7 november en eigenlijk was het de bedoeling dat we afgelopen zaterdag weer met diezelfde tent die hier in Goorne hadden, stelde, hadden gestaan om um, ja, mensen op straat aan te spreken. Van, wat houd je nou eigenlijk bezig binnen Goorne? Wat vind je bijvoorbeeld leuk en wat vind je minder leuk en wat zou je kunnen veranderen of wat zou je graag veranderd willen hebben? En, en, en, en als je het veranderd wilt hebben heb je dan enig idee hoe dat, dat dan zou moeten gebeuren. Ja. Ja. Dus op die manier willen wij mensen die, die, die eigenlijk voor de Weerderijs niks met politiek uh, te maken hebben, willen we toch wel gaan betrekken bij het dorpsgebeuren. Uh, niet in de zin van, van, een, een, uh, van uh, uh, stel, stel, stel de bezuinigingsbegroting maar eens op als je, als, je, als, je, als je wil. Want dat vind ik, ja, dat vond ik jammer dat de gemeente dat gedaan heeft. Ja, dat was ook weer zo'n enquête. De, ja, dat moet je niet bij, dat moet je niet bij, bij, bij, bij de burger neerleggen. Iedereen die beseft ze dat we dus met minder moeten, maar vraag nou niet zeggen of dat iemand een keuze wil maken om of uh, zelf dat weg te halen, of bij de muziekschool, of bij de bibliotheek, ja, of bij de ja, ja. of, of, of om, om de mensen van, uh, van de diamantgroep uh, uh, naar huis toe te sturen, want wij doen zelf het, uh, het publieke groen uh, doen we wel, ja. Nee, dat ik moet je heb, niet uh, Ik heb gezegd doe de belastingen maar omhoog. Ontzie al die, die groeperingen toch. <laughs> ja. het, is, het is een aanpak Ben ja, ja. Ja, ja, ja, zo bedoel je op de toeristenbelasting De toeristenbelasting 2 euro plaats van 1 euro maar jullie hebben straks de toeristenbelasting zou eigenlijk te goede moeten komen ja. aan het toerisme, niet aan, aan de algemene middelen maar ja, ik heb wel begrepen van, van onze economische redacteur Gerard die zegt uh, 60% gaat op aan, aan de inningskosten uh, dat, dat, dat is ook gigantisch. Dat, dat je, ja, je, ja, je kunt je ook afvragen of het nou zo zinnig is om het gewoon te doen. En dan zou daar nog een deel van de algemene middelen moeten van. van en, en ja, wat blijft er over voor toerisme? Weet je, als het werkgelegenheid oplevert, en dan ben ik een voorstander van... Nou, er zal er dus toch een paar ambtenaren aangesteld moeten worden. Ja, jij ja, ja, hoeft nog niet eens ambtenaren te zijn. Het kan ook derde rechtspositie zijn binnen geen meter. Maar. Ja. Heren, gezien het tijdstip moeten wij naar de muziek. Het is al over half acht en we willen ook nog een, een goed gesprek voeren met onze andere gast. Uh, we spreken af, uh, Piet, dat jij deze uh, gewoon nog eens terugkomt. Naarmate we zeg maar uh, tijdstip nadert dat uh, het allemaal serieus wordt, dan uh, gaan we eens kijken hoe het partijprogramma eruit ziet van, uh, van de club. En dan kunnen we er een aardige uitzending van maken. Wanneer ja. zijn de raadsverkiezingen? De raadsverkiezingen zijn in maart 2018. 2018, uh, ja. Ja, de Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar, ja. Ja. 2017, Juist, ja. 2017. Ja. Goed. In ieder geval, jij komt hier nog eens terug. Ja, heel graag. We gaan naar de muziek. Akkoord? Ja. En ik heb meegebracht een... Uh, schrik niet, een cd van uh, Elvis Presley. Die is pas uitgebracht... vorig jaar, 2015... En die heet uh, Elvis with the Royal Philharmonic Orchestra. Ofwel, dat zijn oude nummers van Elvis Presley. Waar ze een groot orkest tegenaan gezet hebben. En dat klinkt bijzonder aardig. We draaien twee nummers achter elkaar. Namelijk Love Me Tender. Van een van zijn eerste films, dacht ik. En Can't Help Falling in Love. Luister maar eens.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 me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and Love me tender, love me dear, tell me you are mine, I'll be yours through all For my darling, I love you and I. Also Ja, dit is Scholse Kringen. We gaan verder met Roel van Diem. Bernard, jij hebt een hele lijst vragen, geloof ik, hè? Nou, alvorens we beginnen, Roel die uh, gaf me het een bijzonder aangename folder. Hij heet Decennium, ja. dus je doet je vak al tien jaar... Ja ik, ben bezig, ja. ja, ik ben tien jaar bezig met uh, fotografie, van bijna tien jaar professioneel. En de beelden die ik, heb, uh, die ik laat zien in mijn expositie, die zijn uh, om ik Ik de op tien jaar oud. van de eerste, tot de laatste. Mm -hmm. Dus um, ja, bedenk maar eens een sterke naam voor een expositie. Um, ik, ik had al wel wat kreten en wat ideeën. Toen dacht ik van, waarom moeilijk doen als het makkelijker kan... En, Decennium is op zich wel een heel krachtige omschrijving voor de afgelopen periode van fotografie. Ja, nou, ik heb het artikel gelezen in het Goorlands Belang en, uh, nou ja, op zich stonden er een aantal aardige dingen in. Ik werd eigenlijk, zeg maar, getriggerd door: er stond dat uh, door de familie van de Zanden vloeide de creativiteit de Van Diem-stamboom binnen. En dan ben ik benieuwd, aan, wie was er dan bij jullie creatief en uh, van wie heb je dan zeg maar die artistieke gevoelens meegekregen? Nou, um, door de, de, de, de Vrater-Ooms vrater uh, van mijn vader. Uh, hij vertelde ook vaak van Statenvis waar zijn tekenen of ze tekenen aan de rand. Ik heb daarna nog wel wat tekeningen en wat schilderijen gezien van uh, familieleden. Welke Vrater was dat? Uh, Anton, als ik me niet vergis. Uh, dat, was, dat waren de Van der Zanders. Uh, nee, ja, mm. En zo is het een beetje de, de, genera de generatie van mijn vader uh, binnengeslopen, van de Van Diemen. Uh, een oom van mij die ook veel schilderde en wat zijn ogen zagen ik kon zijn handen maken. Zowel op ambachtelijk als op uh, kunstenaarsniveau, uh, wat mij betreft. Um, en zo is het de Klein. En in de Van der Zanders zijn er nog steeds uh, een neven en nichten actief als, uh, in, in het schilderen en in het tekenen. En vandaar dat ik dat ook aan heb gegeven in het artikel, toen de vraag gesteld werd van waar komt het vandaan, uh, ga ik vanuit, ja, ben ik er een beetje daar, daar een beetje vandaan is gekomen. Ja. Dat het via die, die weg zeg maar, op mijn pad is gekomen en uh, wat ik op latere leeftijd echt heb ontwikkeld. Dat heb je in jouw nog jonge leven gedaan, Roel? Want ik zeg je, na jouw twintigste werd jou duidelijk dat fotografie een onderdeel van jouw leven zou blijken te zijn. En, en ben je ook naar de fotowagschool gegaan. Wat heb, je daarvoor, wat heb je verder nog meer gedaan in het leven, behalve fotografie en een opleiding volgen? Ik heb mijn jongensromen verwerkelijkd als internationaal chauffeur. En als snel bleek dat, uh, dat ik er meer uit kon halen wat erin zat. Ja. Ik lees even hier in jouw folder. Hij ziet zichzelf in zijn vrije werk als intuïtief en steeds zoekend naar een sprekende compositie. Melancholie, abstractie en progressie zijn een vertaling van hoe hij mensen om zich heen ziet en de wereld ervaart. Begrijpt en niet begrijpt. Dit alles weet hij te componeren tot een verhalend beeld. Dus vanuit die optiek maak jij foto's en bekijk je ook het fotografievak? Vooral vrije werk... Um, commercieel um, werken natuurlijk altijd met opdrachtgevers. Je hebt een bepaalde verwachtingen van je. Je hebben bepaalde belangen die behaard moeten worden. En dat kan door middel van een beeld. Wat dan belangrijk is, dat je wel de nodige informatie hebt of um, begrijpt of voelt waar, waar een klant naartoe wil. Uh, met particulieren uh, komt het uh, steeds vaker voor gelukkig dat we met een uh, bak koffie en een goed gesprek eigenlijk al samen een beeld bedenken van nou, dit past echt bij ons. Uh, dit zijn wij, en we willen eens een keer iets anders dan wat bij de buren aan de muur hangt. Want dan zie ik overal en dan kan ik op elke hoek van de straat laten maken. Mm -hmm. En de, die combinatie van, van eigen gevoel en van, van hun mensen en wat hun bezighoudt, of bij heel, de heel familie uh, um, door gemotiveerd raakt, of, of um, van ja, wat hun boeit. Dat vind ik een mooi iets om vanuit te gaan, om daardoor een beeld te creëren. En. Wat ik ook vaak zeg tegen mijn klanten, wat ik ook steeds vaker omschrijf... Uh, als, ik, ...als ik een stukje schrijf, wat dan ook. Um, het is een foto. Het is uw foto. Samen maken we uw foto. Het is mijn beeld. Ik ben de fotograaf. Sommigen noemen me kunstenaar. Dat zeg ik zelf niet. Uh, maar bedankt als het gezegd wordt. Ik vind het wel fijn om te horen. Het is een, kun een kunstvorm, wat de burgemeester afgelopen vrijdag ook zei... tijdens de opening van mijn expositie. Um, je bent ook altijd op zoek naar een, een kloppen beeld... waar het gevoel in zit wat ik van, een, van, van, van mijn klant krijg... en waar ik mijn eigen gevoel in kwijt kan wat past. En negen van de tien keer klopt het ook. Yes. En op het moment dat de familie terugkomt voor de, voor de, de opname... Dan heb ik de studio ingericht, of een decor weggezet. Of we zijn op die locatie die we afgesproken hebben. En dan is het vaak tien minuten kwartiertje. Dan is dat ene beeld gemaakt. Want daar maar worden mensen echt blij van. En, en dat is wat ik graag maak. En dan wordt er ook later gezegd: van... We gaan met een rol. We gaan niet naar die ene fotograaf. Nee, we gaan een rol. Want hij doet dat zo. En ja, dat vind ik fijn. En, en dat is ook mijn doel van, van helemaal fotografie. Als het gaat om de commerciële fotografie. Je bent een gevoelsmens, zeg maar. Je kreeg ook het gevoel dat in de fotografie jouw toekomst lag. Niet in, in, in, zoals zeg maar in schilderen of zo, maar echt fotografie. Waarom heeft fotografie jou al, zeg maar, op zo'n jonge leeftijd dan zo sterk getrokken? Ja, Waar is dat dan? Het begint op een vakantie dat, dat, dat, dat je moeder zegt... Van, oh maak jij maar een een foto en let daar en daar op. Uh, later ga je zelf, uh, trek je erop uit... ...en uh, wordt de camera aangeboden... ...van als je er maar zuinig op bent... ...en houd daar rekening mee... ...en zo werkt het. Uh, maar ik had meer vragen... ...ik had meer interesse... Uh, ...ook in de materie... ...ik ging me steeds meer verdiepen in, in de kunst... En, ...en dat soort dingen... ...en uit, ik wil uit verveling wel eens een keer wat gaan tekenen... ...of als ik tijd over heb... ...een keer een, een kwast met wat verf in mijn handen pakken... ...maar ik ben geen schilder... ...en daar wil ik ook helemaal niet zijn. Um, ik ben een beelddenker... Uh, ik zie vaak beelden, wat ik ook in, uh, in een artikel omschreef, is, is dat ik vaak, vaak fotografeer zonder camera. Uh, bepaalde lijnen spelen licht, dat, dat, dat raakt me, dat prikkelt me. En, en oh, deze compositie, dit, dit is eigenlijk gewoon het mooiste moment van de dag voor vandaag. En loop maar eens willekeurig ergens rond en ga eens vijf minuten stilstaan en kijk eens om je heen als je ziet wat er dan gebeurt. En vaak zie je zo'n mooie lijnenspel, of, of, of, of lichtinval, uh, een bepaald geluid of combinatie van een situatie die, die, die, die ontstaat. Kun je vaak de mooiste beelden halen. Um, ook het op zoek zijn naar de perfecte fotolocatie. En er zijn meerdere uh, bekende fotografen uh, uit, de, uit de vorige eeuw die zeiden van, je moet niet steeds op zoek zijn naar de locatie, je moet bepaalde momenten pakken. En ik denk dat, dat, ook wel een beetje, uh, terug, dat je dat een beetje terug ziet in het werk wat ik nu in het gemeentehuis heb hangen. Uh, op mijn expositie. Ik ben er nog jammer genoeg niet naartoe kunnen gaan. Ik wil het wel doen. Ja. Uh, ben jij er geweest? Nee, nee, nee maar het is nog even. Nee, uh. De burgemeester die heeft een uh, mooie toespraak gehouden. Zevenaan. Die zei dat fotografie een kunstvorm is. Ja, die, die, dat die haalden ze wel aan. En kijk, dat vind ik fijn om te horen. Ik heb geen academische opleiding gedaan. Ik heb een technische opleiding gedaan. Wat ik al ja, ja. tijdens de opleiding ja. merkte is dat ik dus het... Uh, het artistieke, uh, het academische en een stukje kunst, kunstgeschiedenis en al dat soort dingen en aspecten misten. Uh, dat kun je met zelfstudie ook uh, doen. Ja, en daar ben ik al tijdens de opleiding, die opleiding mee gestart en, en daarvoor al uit interesse voor ja. architectuur en, en andere kunstvormen. We hebben hier een goede uh, vak uh, uh, uh, vakloemen, oh, ja. de dubbele klik, de, de, wat zit daar in de wildhakker, uh, optiek. Ja. Ben, je, ben je lid geweest van een, uh, van een fotoclub in Golen? Ik heb er ooit na een paar avondjes gekeken bij een vacuüm. Um, het, het, het Clubjes gebeuren, zoals ik het toen ervaarde, was niet helemaal wat ik wilde. Ik wilde het serieus aanpakken. En ik, ik, ik zocht al, of, al langer naar een zelfstandigheid. Nou, maar die jongens die pakken het ook serieus aan, hè? Die niet? pakken het heel serieus aan. Ja. Uh, nee, wat, wat dat betreft zit er heel veel kennis. En ook bij... Um, de, de Club in de wildtak een Zwart-Wit Club, waar ik uh, laatst met uh, vorig jaar nog met een kunstenaar uh, uit ons dorp, Teven van de Zalm, um, gejureerd heb. Uh, wat ik, laatst heb ik het ook samen gedaan bij een nieuwe, nieuwe groep, fotogroep Gorlen. Heel erg interessant. Uh, en, en dan merk je toch wel dat er heel veel enthousiasme is en, en heel veel, veel uh, gezocht wordt naar het maken van beeld. Um, alleen er heerst toch een, een iets van een, meer een, een, een clubsvorm um, waar, waar iedereen lekker, lekker zelf moet weten hè, en ook gewoon lekker moet doen en, en daarin ook, ook lekker hun hobby moet uitvoeren maar er dus, is toch een onderscheid tussen de fotoclub en de professionele fotografie. Ja, ja, je wilt er je ja, ja. kost mee verdienen. En dan is zo'n zo amateurclub, uh, ja, dat kan gezellig zijn. kan nog uh, op, op uh, kwaliteit uh, gericht zijn en alles. Maar, maar dat is toch een ander spel dan, dan uh, wanneer je professional bent. Ja, ja vaklumen Dat zijn wel de, de advanced professionals of uh, ja. advanced uh, amateurs. Zeg maar. ja, ja, zeker. Ja. Maar nog geen professionele. Ja. Er maar zit jij, wel maar kennis. Maar om van je hobby dus jouw beroep te maken. Hè? Ja, ik heb het ook niet echt als hobby gezien, maar echt als, als interesse. Uh -uh. En ik kan niet zeggen, ik ben ook niet de fotograaf die altijd zijn camera bij je heeft. Kijk, ik ben hier nog nooit geweest. <laughs> dat is mijn debuut op de radio. zeg, dus weet je wat ik vind leuk? Ik was dat Piet hier was. Ik neem mijn camera mee, ik maak een paar foto's. Even voor, voor het idee, voor het sfeertje vast te leggen. Ja. kan het ook in mijn archief. Um, dus, dus vandaar dat ik hem nu wel bij heb. Maar ik, ja, ik maak zoveel foto's zonder camera, wat ik net ook uitlegde. En als ik een idee heb, of jij jij ja, ergens heen, waarvan ik denk van... Ja, nu heb ik de ruimte en de tijd, of ik, kom in een bepaal, ik kan daar een situatie verwachten. Of, dan neem ik mijn camera mee. Ja, ja, ja, ja. Maar dan is het ook Die een alle rust. Hoeft niet altijd zijn camera bij zich te hebben. Ik ben geen Nico de Beer die ik altijd met de camera zie. Zeg een snapshot. De eerste keer dat ik Nico zonder camera zag was op mijn expositie afgelopen vrijdag. En ik dacht, hè, hè, die man die neemt ook eens een keer rust. Ja, ja, ja. Zeg, lijsten maken is ook een onderdeel van, van jouw activiteiten. Hè? Ja, klopt. Eh. Um, de, gaan de, de, gaan de uitstraling... Als je foto maakt, dan moet dan een er een mooie lijst erbij. Dus heel waarom zou je zelf niet maken? Dat vind ik, dat vind ik heel zakelijk. Gewijd dan aan jouw uh, lijstenmakerij. Dat wordt uitgelegd uh, door de eeuwen heen, hoe lijsten zich ontwikkeld hebben. Ja. Ja. Lijsten door de jaren heen. Ja. Heb je Jan Kouwenberg gekend? Ik heb Jan Kouwenberg gekend. Ja. Op het moment dat ik lijsten nodig had voor mijn klanten, voor mijn fotografie... Um, ...lak je al een helaas versterfd mm -hmm. En Toepas, heb je hem toepas leren kennen? Nee, ik kende hem eerder. Oh, ja. Hij jachten met, met een oom van me... En, ...en die komt er wel eens tegen... ...en uh, dat is de lijst te maken. Ja. Ja, ah, ja, dat is ja, de lijst te maken. Ja. Uh, kan... Maar in mijn fotografie uh, wilde ik toch mijn, mijn, mijn werk versterken of uh, mooi omlijsten, ook voor de klant. En ging ik op zoek naar een andere lijst dan de gemelde wissellijst die je hier op de hoofdrol kunt kopen. Dus vandaar dat, dat ik verder ben gaan kijken. En via een, een kunstenaar uh, uit Tilburg uh, kreeg ik wat adressen door en ben ik daar mijn lijsten gaan halen. Er ontstond een hele goede samenwerking. ...tot op het moment dat ik in de wim Reuterlaan ...in de fotostudio zat... ...en daar een tijdje draaide... ...en merkte dat fotografie, vooral de, de publieks... Of de particuliere fotografie, wat afnam... Um, ...in die tijd kreeg ik ook wel meer interesse... ...om weer analoog te gaan fotograferen... ...ik was weer meer op zoek naar die ambacht... ...omdat dat het het pure is, het is de materie... Um, ...en omdat dat, uh, de analoog fotografie... je dat ook een ontwikkel en docu en doka en... Ik heb een paar jaar thuis een doka gehad. En er zijn wel, wel eens plannen om dat weer, uh, weer te gaan bouwen in de studio. Daar is ruimte genoeg. Kun je nog rolletjes krijgen? Ja. Ja, gaat nog. Alles, alles is nog te koop. <laughs> um, en de reden dat ik daarmee bezig was... En nog eens een keer naar mijn lijsten keek... Dacht ik van, hé, hey, dat kan anders. Er zijn meer lijsten op de markt. Hoe maak je een lijst sexy? Hoe kan je, eh, hou je het ook weer een beetje maar. Iets, maak je iets leuks van. Hoe, wer, hoe zit het met de ambacht? Um, ben ik me daar verder in gaan verdiepen. Uh, ben ik met meerdere leveranciers gaan werken. En binnen no-time werd ik in contact gebracht met een, uh, met een oud collega... Uh, of een, met een collega, een fotograaf en lijstmaker... die zijn studio en zijn lijstmakerij uh, opdoekte. Omdat hij zei, ik heb mijn een, een mooie leeftijd. Ik heb een mooie, mooie tijd gehad en ik ga het rustig aan doen. Ja. Dus daar ben ik s'avonds heen gegaan om vijf uur... na sluitingstijd. En dan ben ik om half drie van teruggekomen. We hebben daar heerlijk uh, zitten... oude hoeren over fotografie... en over lijsten... En, en hoe mooi het allemaal wel niet was... en hoe het nu is. En hij gaf me ook het advies van... Uh, neem dit van me over als je dat wil. laat ik je verder vrij in. Maar als je een interesse hebt in de lijst... ga daarmee door. Fotografie gaat zo snel zo aan het veranderen. en Wil je daarin mee? Ja of nee of doe je het op jouw manier... en ga je meer richting de kunstvorm van fotografie... hou dan die lijsten vast... want daar heb je zoveel interesse in. Mm -hmm. um, nu, uh, bijna twee jaar later... ben ik, uh, ben ik zover dat we onze, onze eigen lijsten maken. Dus de, het hout komt blank binnen... Uh, wordt er in verstek gezet... wordt frame van gemaakt... er wordt vanaf de, de grondlaag gekleurd... vergild met slagmetaal of platgoud. Ja. En ik zie daar wel toekomst in. En daar... Zijn we hard uh, op aan de weg aan het timmeren. Maar wat is nou de verhouding lijstenmakerij fotograferen? Hoe uh, zit dat zo'n beetje? Momenteel, 30% fotografie, 70%, 70 lijst. Ja. ja, dat heeft toch wel de, de overhand. Ja. Ik merkte vooral toen ik in de, de eerste, het eerste jaar dat ik uh, met de lijsten begon, leek, dat heel gewoon de, de lijstenmaker had gemist. Via via, via allerlei uh, onverwachte wegen... Ja, ja, ja, ja. ...kwamen er ineens heel veel werkjes op je de je jou dus ook een schilderij laten inlijsten... ...een aquarel of een, ja. een olieverfstuk, dat lijstje ja. ook in. Naast ja. een uh, geweldig portret, ook dat soort, uh, dat soort stukken. Ja. Ja. dat deed, uh, de vrouw van Jan Kouwenberg... Hè? ...die was er trouwens heel goed in... Hè? Ja. ...om, om uh, te beoordelen wat, wat past goed bij... bij uh... ...Jan die voerde het uit... Hè? Ja. ...en, en uh, zijn vrouw die, uh, die had daar dat, dat speciale uh, oog voor... Oh. Maar Rol, naast een eigen studio, dus je bent naast artistiek ook zakelijk uiteraard bezig. En wie is de zakelijke directeur? Jij of is het mevrouw Van Dim? Wie, uh, wie ik heb alle petten op. En zoals je ook onderin uh, in, in de boodschap uh, ziet, die, die onderin het volletje uh, staat van de expositie. Um, je kunt er niet alleen. Kijk, ik heb alle petten op. Maar uh, daar zitten maar 24 uur in een dag en je moet ook nog een keer slapen. Ja. Dus uh, ik ben ja, heel erg dankbaar voor de, de ondersteuning die ze, die ze daar geeft waar ze kan. En, en daarmee komen wij verder. Maar in principe doe ik alles. En, en daar waar ze tijd heeft of in kan springen, springt ze in. Ja, je bent een aardige duizendpoot. De fotograaf hier, de portretten, interieurs, reclame. Maar ook cursussen en workshops. Die kun je bij jou ook... Uh, ja. Heb je die momenteel lopen, of een, een, een workshop? Nou, aanstaande donderdagavond begin ik weer met een één met een een op één. Een, er uh, ja. komen toevallig uh, twee vriendinnen, ja. zoals ik het begrepen had. Maar, dus er, zijn, er zijn mensen die passeren dan zeg maar uh, het, uh, de fotoclub vak Lumen en, en die komen bij jou terecht. Ja. Zijn ze dan al een, uh, al een gradatie verder of zo in, in, in de opleiding of moet je dat zien? Nee, ze, ze vinden fotografie leuk. Ja, ja. En ze hebben een camera gekocht. Ja, ja. En ze denken, ja, ja, ik heb een camera gekocht van enkele honderden euro's. Ja, ja. En ik gebruik alleen maar de automatische stand. Of hoe kan ja, ik, nu ja, ga ja. ik niet met ja. deze situatie ja. om. Dat ik wil toch wel meer kennis. kan zoveel. En ja. En, ja. Ja. Bij dus lijsten dan maken lees ik in lijsten, hout en aluminium lijsten, eigen atelierlijsten, kunstrestauratie. Wat voor kunst restaureer jij? Want dat is toch een vak apart, hè? Um, ik werk samen met een, met een kunstrestaurator. Uh, ...die heeft internationale ervaring... ...heeft in Moskou gestudeerd... ...in Brussel gestudeerd... Um, ...die wandelde bij me binnen... ...letterlijk en figuurlijk... ...ze zegt, hi, ik ben Aljoen ...en ik ben restaurator... ...dus ik heb een heel gesprek met haar gehad... ...ik heb ook kennis gemaakt met haar vriend... Uh, ...hele leuke, aardige mensen... ...heel veel kennis... ...ook heel veel historische kennis... ...van kunst en materialen en dergelijke... ...dus uh, van, van een, een schilderijtje... ...waar een vernislaagje van vervangen moet worden... ...of alleen maar oppervlakkig schoongemaakt... Ja, ja tot volledige restauraties, bijwerken, verdoeken, noem het maar op. Want als ik de restaurateurs bezig zie van het noord brabans museum bij, ja. bij, bij de schilderij van Jeroen ja. Bos, dan denk ik van, nou, dat zijn vakkelui, hè? Ja, ja, nou, daar, maar, daar, daar kun je... jij je nog niet mee meten, neem ik aan. Dat gaat iets te ver. Dat doe ik ook niet. Ik nee, nee, ben geen nee, restaurator, nee, daarom nee, werk ik nee, samen ja, met Aljoen. Ja. En Aljoon, die kun je daar dus gewoon tussen verwachten, tussen ja. deze mensen. Die werkt op dat niveau. Zeggen dan de studio, vakprints, beeldbewerking, digitaliseren, studioverhuur, totaal service. Wat versta ik onder de vakprints? Vakprints, dat zijn, dat zijn de, de, de moderne fotoprints, maar dan niet bij een gemiddelde printcentrale, waar alles zomaar met een beetje kleurverzadiging en extra contrast en verscherpen door een, door een printer wordt geperst. Maar er wordt echt degelijk gekeken naar een bestand dat we binnenkrijgen. Samen met de klant wordt overlegd wat er mogelijk is met het bestand dat aangeleverd wordt. Samen met de klant gaan we kijken naar de juiste papiersoorten. Welke het beste uitkomen. En vaak wordt uiteindelijk dan, na een stukje fotobewerking, wordt er een, een vergroting gemaakt. En die wordt ingelijst. En hoe groot kun je printen? Je kunt meters groot printen. Mm -hmm. Kijk maar naar de reclameborden. De ja. Ik denk dat we nog een soort slotvraag moeten, want we hebben nog maar één of twee minuten... Roel, wat wil jij worden? Een be begenadigd fotograaf of een succesvol zakenman? <laughs> Waar ben je buiten? Het een kan niet zonder het ander. Je zult zakelijk goed moeten doen om ook als, als kunstenaar of als fotograaf of als lijstmaker uh, te kunnen leven. Ja. Je moet zorgen dat je een gezond bedrijf hebt. En als jouw vakgebied een artistieke dienst is, dan zul je moeten zorgen dat je daar goed in bent. Je zult zakelijk ook aan moeten pakken. Zeg nu je eigen tentoonstelling in, in het gemeentehuis. Wanneer komt er een eigen fotoboek? Daar, dat idee dat, uh, loopt al heel lang. Um, dat wilde ik eigenlijk met de vijf jaar al doen. Toen dacht ik van nou, doe eens rustig aan. Kijk eens wat er gebeurt. En er komt van ergens een moment waarop je zegt: van Nu wordt het tijd om dit alles in een boek te stoppen. We moeten goed, er goed. Eind We, gaan, uh, naar het eind. We hebben gesproken met uh, Roel van Diem over uh, zijn fotografie, een uh, lijst te maken. Hij heeft een expositie lopen momenteel in het gemeentehuis. Je hebt ook een website, daar kun je ook het een en ander op zien van, van jouw werk. We hebben gesproken met Piet Verheijen over uh, doorstart van D66 in de gemeenteraadsverkiezing 2018. Mogelijk terug in de Goerlische gemeenteraad. Uh, en we hebben geluisterd naar twee nummers met groot orkest erachter van Elvis Presley. Ja, ja. Dit was Scholse Kringen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.